U gaat luisteren naar Cala een oorspronkelijk hoorspel, geschreven door J. Stavinoha. De rolverdeling is als volgt. Valentino Jeroen Bruinzeel, Marco Onno Redeker. Regie S. Huizinga Jr. Ciao Valentino. Ciao Marco. Als jij daar maar zit en naar de zee kijkt zonder te vissen, dan verdien je niet, jongen. Zo word jij niet rijk. Waarom ben je niet uitgevaren? Iedereen is vandaag met een fantastische vangst binnengevaren. En jij ziet die maar. Ik begrijp jou niet, hoor. Noemen ze jou de beste visser van het hele dorp. Wat zijn die Kalamaris die je me vandaag beloofd had? Ach ja. Ja, ach ja, ach ja. Dat je net kapot is, is nog geen reden om niet uit te varen. Je had de hele dag om op je net te repareren. Dan zit je hier nou weer op je luie reet. Ja, de toeristenseizoen is begonnen en de calamaris is een specialiteit van mijn restaurant. Er zijn mensen geweest die er speciaal om gevraagd hebben. En ik kon ze geen calamaris serveren, omdat jij uh, zo nodig op je luie reet moest uh, gaan zitten. Ik koop wel vis bij iemand anders. Nou ja. Ja, terwijl, de terwijl jij nog verdomme de snelste boot hebt van het hele dorp, zit hier niks te doen. Ach, ja, ja, ach, ja, ach, ja, daar komen we ook niet verder mee. Als jij me niets had gebracht, dan komt er geen geld op tafel. En wij hebben allebei net zo hard geld nodig als geld bestaat in deze wereld. Ja, ja, vandaag had je zoveel kunnen verdienen dat je een hulpje in dienst had kunnen nemen. Hulp? Well Voor wat? Nou ja, met z'n tweeën vang je veel meer. Dat kan zo oplopen dat je zelfs geld overhaalt voor een tweede bootje. Waar heb ik een extra boot voor nodig? Nou, in de ene ga jij en in die andere gaat jullie. Zodat jullie een dubbele vangst binnenhalen. Maak me nou toch niet wijs dat je niet weet wat je met een tweede bootje zou moeten doen. hebben wat dan nog? Nou, doe nou toch niet zo stom, Valentino. Met twee boten kun je zoveel verdienen, dat je er een tweede rulle bij kunt nemen. En terwijl die twee aan het vissen zijn, kun jij op de markt staan om je vis te verkopen. En dan? Nou kijk, als jij de verkoop in eigen hand hebt, net als ik mijn restaurant, werk je alleen maar voor jezelf. Misschien kun je dan een derde boot kopen en dan wordt het een echte zaak nogal. En dan? Nou, en dan groeit je zaak verder. Jij verdient goed. Ja, misschien neemt die zaak zulke proporties aan dat je een eigen winkel gaat openen. En dan koop je alle vis van de dorpvissers op bijvoorbeeld. Je bepaalt daardoor zelf de prijs en dan ben je volkomen onafhankelijk. <laughs> en dan? Nou, en als het dan zover is gekomen, dan komen er vast wel bankiers langs die je geld aanbieden om te investeren. Misschien kun je een kleine fabriek beginnen. Vissen gaan inblikken en die blikken naar de stad sturen. Weet jij veel wat er van kan gaan komen? Nou, nee, geen flauw idee. Nou ja, als jij eenmaal contact hebt, dan kun je misschien aan het hele land gaan verkopen. Je kunt ook vis gaan invriezen, bijvoorbeeld. Vis gaan invriezen? Wat moet ik daar nou mee? Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld vis over het hele wereld gaan verkopen, bijvoorbeeld. Dan word je net zo rijk als je je niet kunt voorstellen. En dan... Um... Nou ja, je zult leven als een koning, je koopt dit fantastisch huis op de vloer, dure te pijpen, marmer, je trouwt met een vroende filmactrice of filmacteur, die je drie keer per dag koffie voorzet, voor het huis staat een dure auto's met chauffeurs voor je neemt. Iedereen buigt je voor en iedereen buigt je van achter. Wil jij zaken met me doen, rare -ra aap? <laughs> Wat zou ik dan moeten? Nou ja, je wordt machtig. Je hebt invloed op de beurs, op je eigen beurs en op de politiek. En misschien ga je nog wel eens een beurs verkopen voor een beursbericht met iemand anders in je zaal. Godverdomme. Loop maar door hè. Ja, nou, je wordt gewoon miljonair. Maar <lacht> nou, schijnt toch uit? Mama Mia, weet je niet wat een miljonair is? Ach, natuurlijk weet ik dat. Nou zie je wel, dat is toch iets wat iedereen wil zijn. Ik zou er alles voor over hebben om, om één keer in mijn leven miljonair te worden. Miljonair? Ja, natuurlijk. Dat is toch logisch. Dat is toch het hoogste wat een mens in zijn leven kan bereiken. Hoef je helemaal niets te doen. Helemaal niets. Luister nou toch eens, Marco. We zijn altijd oude vrienden geweest. Als jij dat ziet zitten dan ga ik met jou lekker inblikken en dan waveren we van hier tot een turnity met chauffeuses in een ander product als watervuur of zeep of weet jij veel waar je nog anders mee met boten naartoe zou kunnen varen. Je hebt helemaal geen zorgen en je voelt je prima omdat je niets hoeft te doen. Dat is toch precies wat ik nou doe Valentino? Ja nou daarom juist. U luisterde naar Calamares, een oorspronkelijk hoorspel geschreven door J. Stavinoha. De rolverdeling was als volgt: Valentino Jeroen Bruinzeel, Marco Onno Redekker. De regie had S. Huizinga Jr.